Krijg je van Rebecca Looien. Goedenavond. Op de Olympische Winterspelen heeft Antoinette Rijpma de jong vanavond de gouden medaille gewonnen op de 1500 meter en dat voelt nog hartstikke onwerkelijk. Dat vertelt ze bij de NOS. Ik geloof het ook nog helemaal niet. Het is gewoon echt een droom die uitkomt. Uh, ik voelde me supergoed ik dacht oké okay, nu moet het gebeuren en maakte wat foutjes onderweg en ik dacht van ik weet niet of het genoeg is maar oh shit ik zijn gewoon de gouden medaille. Femke Kok die greep op de 1500 meter mis. Zij werd vijfde. Maar zometeen kunnen we nog meer medailles binnenhalen, dan staan er nog twee short-track-wedstrijden op de planning. Caroline van der Plas krijgt complimenten van haar collega's... nu ze stopt als partijleider van de BBB. Rob Jetten van D66 vindt het knap hoe ze de partij zo groot heeft gemaakt. En daar zijn veel lokale politici van de BBB het mee eens. Van der Plas vindt het tijd om een stapje terug te doen... maar blijft wel actief in de Tweede Kamer. Henk Vermeer is haar opvolger. De Britse politie is op zoek naar meer informatie over de buitenlandse handelsreizen van voormalig prins Andrew. Ze hopen dat zijn beveiligers meer weten en dat dan melden. Andrew werd gisteren opgepakt en zat bijna de hele dag vast... omdat hij in het verleden informatie zou hebben doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. En Amerika wil volgende maand weer naar de maan. Deze week hebben ze een generale repetitie gedaan en alles ziet er goed uit. Dus is de NASA van plan om binnenkort echt weer astronauten de ruimte die kant op te sturen. Begin deze maand wilden ze dat ook, maar die lancering werd afgelast omdat er problemen waren. Nu wil de NASA het op 6 maart al opnieuw proberen. Als dat lukt is het voor het eerst in meer dan 50 jaar dat er weer mensen op de maan zijn.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 Rebecca, dankjewel weer. q -music verkeer krijg je van Flitsmeister. Eén vertraging gemeld op de A12, Arnhem richting Oberhausen... tussen Ouddijk en de Duitse grens, daar 10 minuten vertraging. Zijn er ook nog een paar flitsers gemeld op de A2... Utrecht richting Amsterdam, ter hoogte van Apkoude, bij 37,5. En nog op de A50, Zwolle richting Apelnoorn... ter hoogte van Heerde, bij 222,1. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers. Moet je zo meteen een heel genans sportverhaal vertellen, zo? Nee. Maximum Weekend. Katy Perry, Last Friday Night op Q. Tom en Joe. hele goede avond op de vrijdagavond. Tien over zeven. Je hoort het goed. Tom en Joe hier op de plek van Tom en Bram. Die een avondje vrij af hebben. Ja, maar die hebben een heftige week achter de rug met middagshows dus. Even vrij van de vrijdagavond. Morgen zijn ze gewoon weer vertrouwd tussen twaalf en drie. Ik heb een beetje spierpijn. Oh? Ja, want uh, ik zei het net al even. Onze collega van de ochtend, Matty Valk, die noemt mij dik. Luister mee. Tom is dik geworden. <lacht> ik denk gewoon. Maakt niet uit. Sommige mensen worden even dun. Hij, Tom, Tom is even dik geworden. Ja, Shaming. Je hoort me ook hard gelachen door de collega's van de Ochtendshow. Ja, ja, ja. Gewoon ja. in je gezicht. Dat galmt dan in mijn achterhoofd. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik dan toch nog even naar de sportschool. Want blijkbaar word ik dik gevonden. Allright, dus jij bent gegaan. Ja, nee, zeker. Ik ben gegaan. Um, vandaag in de gym, ik stond er in het krachthonk. Oh ja, bij het Stoere Jongensclubje. <laughs> bij de gewichten. Ja. Bij de ijzervreters. Ja, ja, ja. Dus goed, uh, ik ben bezig. Komt er een gozer naar me toe? Nou, dat was me echt een uh, soort Johnny Bravo. Oh ja. Echt Popeye on steroids. Het was oh. echt, jongen, die gast had biceps als tractorbanden. Echt, dat je denkt, holy ja. shit. Ja, jij wilt hem zijn. <laughs> ja, maar ik ga er nooit komen. Maar in ieder geval, hij komt naar me toe. Hij zegt, Hé, hey. Ik zeg, ja, kan je even helpen? Helpen met wat? Spotten. Spot, wat is spotten? Ja, spotten is eigenlijk dat je uh, je ziet vaak bij het bankdrukken. Dat er iemand achter gaat staan en dan meehelpt bij die oh, laatste ja. paar keer als het heel zwaar wordt. Stel dat je het niet redt, dan kan jij die stang opvangen. Precies, precies. En dat doen ze dan vaak om, om even wat verder te kunnen drukken dan normaal. Dat er iemand bijstaat ook ter veiligheid. Natuurlijk. Ja, niet dat die stang op je, op je hoofd klapt. Nee, en dat je even meebeweegt, even meehelpt. Dus uh, ik, ik zeg ja, nee, tuurlijk. Ik voel hem ook verheerd. Ik denk, nou, daar gaan we. Ik spot, ik spot alles. <lacht> ik spot je, het ik weg, Johnny. Roep het en ik spot het. <lacht> ja, precies. Alleen het probleem was een beetje, het was niet bij het bankdruksection. Het was bij de lat pull-down. Dus dan ga je zitten. Dan zweeft er eigenlijk een stang in de lucht. Er zit een draad aan. En die trekt hij naar beneden. Dat is de oefening. Oh. Hij trekt een lat naar beneden. Oké. Okay. En uh, voor ik het wist, was hij al begonnen. Ja. En ik stond achter. Ik dacht, ja, nu moet ik potverdomme spotten ook als een gek. En wat spot je dan? Ja, ik wist dus niet zo goed wat er van me verwacht werd. Oh, dus ja, ik zou het ook niet weten. <laughs> hou, hou jij dan samen die stang vast? <laughs> ik wist het niet. Dus ik, toen ging ik op een gegeven moment. Maar in het begin, ik dacht, ja, moet ik nu bij als hij al vier keer dat ding naar beneden heeft gedaan helpen of vijf keer? Ik wist ook niet hoeveel hij wilde doen. Nou, Vertel dat was je kwartier bezig. Ja. Toen ging ik licht met mijn vingers mee, zeg, op die stang meehelpen naar beneden drukken. Ik dacht, ja. Nou, maar dan help je hem. Dan help maar ja of, ja, of helpt het helemaal niks? Voelde hij hier niks van, weet je wel. Dus ja, het werd heel pijnlijk toen, dacht ik. ja, Ik kan ook een mental coach zijn. Dus oh, een mental spotter. <laughs> toen begon ik dingen ja? te roepen als... Kom op, kom, ik kan het. Nou, maar misschien is dat wel heel fijn. Ja, nou ja, het was vooral heel erg gênant. Heb je me altijd nog een knuffel gegeven? Nee. <laughs> kom eens even hier, wat heb jij het goed gedaan, grote jongen van me? Nee, dat was niet het geval. En hij heeft me ook nooit meer gevraagd daarnaar. Dus ik denk dat hij ook dacht: van, nou, ik volgende keer wel andere spotters. Wat gek. Wat ja, het gek. Dat is wat ongemakkelijk. Maar ja, goed, ik kan toen niet de enige zijn die ongemakkelijke momenten meemaakt in de gym. Dit gebeurt toch altijd? Iets ongemakkelijks. Je struikelt over de loopband, weet ik veel. Laat het even weten. Drop het in de Q-Music App. Wat is een ongemakkelijke situatie die jij hebt meegemaakt in de sportschool? Mag uh, in de krachtong zijn, maar mag ook gewoon bij de cardioafdeling zijn. Hè. Mag ook al bij je bidon vullen zijn. Maakt ons niet uit. <laughs> Precies. Laat het even weten in de Q-app. Dit is Kensington. Give me Music. Vroeg de mars is een uptown fan cup Q. Tom en Joe. Ja, Tom, jij was uh, gisteren weer eens voor het eerst. Nee, vanmiddag! De... Oh, het was vanmiddag! Het was vanmiddag. Vanmiddag was je in de sportschool. En uh, dat was weer even lange tijd, uh, lange tijd geleden. En daar stond een, een gast aan een soort stok te trekken. Die boven hem hing. Die trok hij dan naar beneden. En hij vroeg aan jou of jij hem wilde spotten. Dat van als... Johnny Bravo, was het? Ja, dat was een hele gespierde gast. En hij zei: Wil jij mij spotten? En dat betekent dan dat als hij het niet meer redt, dan hou jij die stang waarschijnlijk vast. Maar eigenlijk wist je niet zo goed waar je vast moest houden. Moest jij hem helpen met de stang. Moest je hem onze oksels kietelen? Het <lacht> was gewoon eigenlijk een beetje onduidelijk wat er nou van jou. Er waren weinig instructies, hij ging gewoon. Ja, ongemakkelijke momenten in de sportschool. Nou, jij had er één vanmiddag. En gelukkig, Tom, ben je niet alleen, want de Q-app die stroomt over. Oké, okay, vertel, er komen veel appjes binnen, zie ik. Ja, René die stuurt bijvoorbeeld, ja, ik was aan het springen in het RIG, dat is bij een rekstang bij CrossFit. Mijn handen gleden weg en ik lag bij elf anderen in de groepsles op de grond te oh, schreeuwen. Oh, oh. Ja, het gaat wel, het gaat wel, maar het deed zoveel pijn. <laughs> Echt gênant. Saar, die stuurt nog, nou, ik zei het al bij het begin al, ik wou mijn bidon vullen, alleen de kraan was kapot. Stond er niet bij. Het water spatte overal. Ik kwam zeiknat de sportschool binnen. Schaamde me zo erg. Angelique zei nog, ja, ik had zumba-les. was één keer heel ongemakkelijk. Het deed er opeens een meneer mee. Ja, en soms deed hij gewoon helemaal zijn eigen dansje... omdat hij het niet kon volgen. Ja, dat is ook ongemakkelijk. Ja, wat zijn je dan te doen, hè? Saskia, goedenavond. Goedenavond. Vertel, wat voor ongemakkelijk moment is jou overkomen in de sportschool? Nee, ja, dit was een paar jaar geleden. Ik was toen nog best wel fanatiek aan het sporten. En uh, ik was lekker bij, bezig bij de gewichten. En tussendoor liep ik even een rondje, even alles eruit schudden. En terwijl ik aan het lopen ben, word ik in één keer uit het niets vol op mijn kont geslagen. Oh. En ik kijk om, van wat gebeurt er nou? Zegt hij, fuck, ik dacht dat je mijn vriendin was. Hij nee. had dus blijkbaar dezelfde sportbroek. Oh. En hij had niet dat hij dus een compleet vreemde echt vol op zoek kom stond. Zo. Maar liep zijn vriendin oh. daar ook echt rond? Of was dit gewoon een heel slamme ja. excuus en een reden om jou nee. even op de billen te tikken? <laughs> Nee, de klinin liep er ook echt rond. Oh, die was ja. op dat moment op een loopband. <lacht> uh, maar die had inderdaad dezelfde sportbroek aan. Ja, oh wat gênant! Ja, meer voor hem dan voor jou eigenlijk. Dankjewel Saskia. Nou, wel een beetje bijna. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Dan hebben we ook nog uh, Pamela, goedenavond. Goedenavond. <lacht> Vertel, wat is jouw gênante moment in de sportschool? Nou, ik stond uh, op de loopband en ik had mijn handdoek opgehangen op ja, dat rekje... waar je zeg maar ook aan kan vasthouden op zo'n loopband. Ja, ja. En uh, nou ja, ik uh, lekker aan het lopen en uh, toen viel mijn handdoek uh, eraf. En eigenlijk zonder na te denken, ja, sta ik stil en wil ik je handdoek oppakken? Nou ja, die loopband gaat natuurlijk door, dus ja. ik vloog eigenlijk vast erover van die loopband af. GELACH ja, <laughs> uh, Je gewoon gelanceerd? Uh, ja, ik werd gelanceerd. en dat... <laughs> Wat, Tom? Ja, dan denk je gewoon niet na. Nee, nee, je bukt gewoon en je denkt, ook oh, mijn handdoek. Maar ja, niet nadenken dat dat ding natuurlijk gewoon doorloopt. <laughs> dus, uh, en daarachter uh, ja, daar, daar was zo'n gast bezig uh, met, uh, ja, met zijn biceps uh, op te pompen. Dus daar zat ik bijna bij op school. Oh, oh, oh, <laughs> het dat klinkt ook als het begin van een romantische film. Ja, hè? <laughs> ja, ja, het staat... nou ja, En uh, mijn vriendin die plaste bijna in de broek van het lachen. <laughs> ja, dat geloof ik nou. Dat doen wij nu ook. Maar, dankjewel, hè. Graag gedaan. Fijne avond. The Q-Music. Ben je arme? Maximum hit you. music. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel is voor Zoe Levi. Sluit me in je armen, hoor je op Q. Zometeen even contact met Milaan. We bellen met uh, Mattie en Luc van de q Show. Ja, die moeten nu echt racen van de ene medaille naar de andere, want ze waren net bij de gouden medaille van Antoinette en gaan nu meteen door naar de races van de short track. Je hoort ze zo...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 Little Minis! I want to ...gratis minis, 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Wiedel, je verdient het. Ja, wat hoor ik? Ik hoor de voetstappen. Giel, Thomas en Stefan gaan op de engste roadtrip ooit. Maar dat doen ze niet alleen. Ik wil helemaal geen contact op het geest. Can you give us a sign? <laughs> Fuck Wie is nergens bang voor en haalt het einde van de drop? Hé, hey, wie is dat? Vanaf 21 februari bij Videoland.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 Zometeen even bellen met Matti in Milaan. You hey, is to be a better man than me hey son i wanna show you how to leave a bigger legacy you know one day i'll be gone but my love lives on i'm your star that's high enough show you how the world is big and beautiful cue music cue music cue sounds better with you she's just a girl and she's on fire hotter than a fantasy lonely like a highway. She she can fly away Alicia Keys en Girl on Fire op Q. De Olympische Winterspelen in Milaan. Ja. En het is het staartje van de Olympische Winterspelen. Maar nog steeds heel veel spannende wedstrijden. Net de 1500 meter schaatsen voor vrouwen. Het was echt... Tot de laatste seconde, spannend, in Milaan. Wij hebben het gekeken, hier vlak voor de show. Antoinette Rijma de Jong kwam in actie op de 1500 meter, nam goud mee. Ja, Tom, je moet weten, ik, ik ben op weinig mensen jaloers, weet je wel. Ik heb een goede kop, ik heb uh, een goede stem. Dus. Maar er is één collega die ik uh, om meerdere redenen zou willen zijn. En één van die redenen is dat hij al weken in Milaan zit... om daar alles van dichtbij mee te maken. Matty Valk. Matty, <lacht> jij zat in het stadion bij de winst van Antoinette. Op tv was het al reden spannend, maar, maar hoe was het daar? Ja, jongens, ik moet zeggen, ik weet niet wat hier de afgelopen dagen aan de hand is. Ik zag het gisteren ook tijdens de wedstrijd van Kjeld Nuis. Het lijkt wel alsof heel Milaan de afgelopen dagen is overgenomen door Oranje-supporters. Ook vanavond weer zat er weer een middelgroot dorp aan Oranje-supporters in dat schaatsstadion. Het was echt ongelooflijk. Ik zit nu bij het Short Track, komen we zo meteen nog over te spreken. Maar ik heb medelijden met de persoon die naast me zit, want ik ben helemaal doorgezweefd. En het was weer ongelooflijk spannend. En ik ga het eigenlijk meteen over Antoinette Rijf de de Jong hebben jongens. Want um, ja, ik bedoel, uh, wij spreken haar denk ik al acht, negen jaar, zeer regelmatig, op de radio, maar wij volgen haar al een hele tijd. En Antoinette, die zal nooit hoog opgeven over hoe lastig het is om goud te winnen tijdens de Olympische Spelen. Het is een onwijs openhartige meid, maar als je vraagt hoe moeilijk is het? Wat gaat er allemaal om in je kop? Ja, dan blijft ze daar altijd een beetje nuchter over. In ieder geval naar buiten. En je voelt aan alles. Hier heeft zij zo keihard voor gestreden. Ze had al zilver, ze had al brons. En als het dan in één keer wel lukt om goud te pakken, ja dan, dan zie je ook aan haar, je weet, je weet niet wat, wat, wat je overkomt moet ook zeggen, na die valse start, dan denk ik altijd, ik weet niet of jullie dat ook hebben, na een valse start, ja, ja. hoeveel kans loopt er nu weg op goud? Want je zo. moet het een beetje zo zien. Jullie weten hoe dat is, eh, zeg maar minuut één van je radioprogramma, meteen een grandioze fout maken, weet je wel? Dus, ja, dat dus, bij ons eh, eigenlijk altijd. Maar, ja, ja. En, en dan moet je jezelf nog, nog herpakken. Ja, <lacht> en dan gaat dat hele stadion gaat los. Ik ben, ik ben doof geschreeuwd. Deze meid is het zo ongelooflijk gedund. Wat een onwijze... Ja, ik ga een woord gebruiken wat mijn oma altijd gebruikte. Wat een onwijze kanje is dit, jongens. Uh, ik hoop dat zij vanavond helemaal uit de plaats gaat in het uh, Team NL-huis. Want als het iemand gegund is, dan, uh, dan is het Antoinette. Ja, zeker. Dat is precies wat ik wilde zeggen. Als je het iemand gunt, dan is het toch wel uh, Antoinette Rijma de Jong. Laten we even luisteren naar de route van Antoinette Rijma de Jong... tot die gouden medaille op de 1500 meter. Dat ging zo. De Olympische Winterspelen in Milaan. Ik vind het wel heel mooi om te laten zien dat je als je een droom hebt... dat je heel veel kan bereiken en dat je er kan staan. Ik ben altijd wel knijterhard voor mezelf. Dat zit gewoon in mij en dat drijft mij ook tot wat ik op dit moment doe. Dus als je ergens gaat, dat je heel ver kan komen. En dat ik met mijn vechtersmentaliteit ook heel ver gekomen ben. Als je maar blijft vechten en blijft dromen en door blijft gaan. Dus ik wil wel heel graag een voorbeeld zijn. En zolang ik denk dat het altijd beter kan, dan ben ik nog niet klaar. Ja, Olympisch Goud is voor mij het ultieme. Viervoudig Olympiërs Goud zou het helemaal afmaken. Snel uh, gestart. Gelukkig. De eerste vrouw die de 53 per uur aanraakt. Op het moment dat het moet opent ze het snelst van het hele seizoen. 33 honderdste, het verschil. 19, 1100 meter nu. Overleven nu, Rijd maar de Jong, race race op die laatste meters. Maar die tijd kleurt rood. Die wordt weer gelijk. Ze gaat voorliggen, 31-0 is de slotronde van het 100 meter nog, het komt aan het de laatste. 1,54,15. 1,54-15. Het lukt. Ja, 09. Yeah. Oh, wat mooi. Altoilette Rijp Badion, Olympisch kampioen. Nou, nou, nou met 1,54-09. Wat is dit fantastisch voor Rijp Badion? Zij is de Olympisch kampioen, de opvolger van Irene Wust. Oh. Kippenvel staat weer op de armen als je het hoort. Maar het zou zomaar niet eens de laatste medaille kunnen zijn, de gouden. Want uh, Matt, je bent gewoon weer doorgereisd. Hè? Je bent, zit nu bij het short track... Absoluut, we zitten bij het Short Track. Zometeen uh, komt het koninklijk huis van het Short Track uh, weer in actie, jongens. Oh. Um, wel leuk, ik uh, sprak de Bondscoach uh, Niels Kerselt. Ik ben al bij eerdere Short Track wedstrijden geweest uh, de afgelopen twee weken. En Niels die zei tegen mij, jij komt toch wel naar de mannen relay, hè? want dat wordt spektakel. Nou, dat is dus sowieso een uh, televisietip voor vanavond. En Suzanne Schulting komt in actie. En dat is denk ik een van de meest besproken atleten van de Olympische Spelen van deze editie, jongens. Ze heeft echt als een stier in een, in, in een hokje staat te wachten. Dus ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen op de 1500 meter. Hé, hey, en pas je op voor Abba eh, Mars, want die sluit je zo over je kop, hè, Als je niet op past. <laughs> ja, ik heb mijn bril afgezet. Heel goed. Nice you going Knew it right away, something's wrong.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 For the broken hearted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 Tel mami ça crache compte doigts outé outé outé outé outé op Q-Music. Joe, ik zit even de briefing door te lezen... die we van Tom en Bram hebben gekregen. Ja. Het goed is, het is zo tijd voor het grote kofferspel. Nou, Als jij naar links kijkt, dan zie je mij staan met een heel groot koffer op te houden. Ik ben er hartstikke klaar voor. Ik heb vier koffers met hele vette prijzen. Vette prijzen. Letterlijk. Letterlijk en figuurlijk. Dat zit er hoor je zo meteen. Ook het nieuws komt eraan. Rebecca, wat zit erin? Nou, er is ophef ontstaan bij de BBB... nu Caroline van der Plas een stapje terug doet. Mmm.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 Malse varkenshaas in champignonsaus met rozeval en honingworteltjes. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid? Door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Word een sterkere leider. Met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Fans van naanzinnig oh. voordeel, opgelet. Nu naar al voor één ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, rijje. Ja, zicht. Hens van Voordeel. Aldi, woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles... 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shopopleenbakker.nl Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten, vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van voor de Aldi. ALS is nog steeds een doodvonnis. Voor het ontwikkelen van een medicijn is veel geld nodig. Loop daarom in de nacht van 13 op 14 maart mee met de ALS Sunrise Walk in Utrecht. Samen zetten we ALS in het licht. Ga naar ALS.nl en doe mee. Mm, de Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeugen gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro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 Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty. Vier blikjes 1,99. We doen met je mee. Plus. 18 Plus speelt dus. Ja. ja. Serieus. Oh, Wat een geld. 18 duizend. verdikken. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Beleef de zomer bij Centerparks